Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS journaal. Een deel van Den Bosch is door de burgemeester uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie tot 2 januari 5 uur in delen van Oost Den Bosch preventief mag fouilleren en voertuigen mag controleren. Ook worden de toegangswegen naar dit gebied gecontroleerd. Jongeren hebben daar eerder vandaag een auto omver gegooid en in brand gestoken. Ook is met huurwerk naar de politie gegooid. Burgemeester Mikkers spreekt daar schande van en zegt dat geweld tegen de hulpdiensten niet wordt getolereerd. In Almelo zijn twee mensen aangehouden vanwege het mishandelen van een politieagent. De politie en de brandweer wilden vanmiddag in de stad een vreugdevuur beëindigen. Er ontstond een vechtpartij waarbij een agent gewond raakte aan zijn hand. Ook in Harderwijk is een agent mishandeld. Agenten waren afgekomen op een melding van overlast en zagen jongeren die een vuurtje stookten en ook vuurwerk afstaken. Volgens de politie werden de aanwezigen opstandig toen het vuur werd gedoofd. Tijdens de schermutselingen kreeg een agent een tik. Een apotheker in de Amerikaanse staat Wisconsin is opgepakt omdat hij expres honderden dosis van het coronavaccin zou hebben laten bederven. De man uit Milwaukee zou de vaccins met kerst twee nachten achter elkaar uit de vriezer hebben gehaald, waarmee ze onbruikbaar werden. Tientallen mensen werden met de niet meer werkzame vaccins ingeënt, maar de lokale gezondheidsautoriteiten zeggen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken. De apotheker is op staande voet ontslagen. Het weer... Het is op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden ontstaat lokaal mist. Het gaat vannacht licht vriezen en dan kan het glad worden. Nieuwjaarsdag verloopt op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu, de nacht Ja, en die nacht is inmiddels begonnen Want 2021 is gestart Vrienden En dat betekent dat er altijd dan Een uh, plaatje van Alba klaar staat Nee, want ik, uh, ik heb die andere uitgezocht uh, Hier is dus YouTube, New Year's Day Maar uh, ik zit alweer met enige droevenis naar buiten te kijken. Toch zijn er weer idioten die zich er weer helemaal niet aan uh, kunnen houden. En weer zich niet in kunnen houden. Ik uh, heb er eigenlijk uh, weinig aan toe te voegen. Maar goed, uh, voor die mensen die gewoon, uh, gewoon wel gezellig uh, thuis zitten te luisteren... of wat dan ook, uh, weet ik veel wat ze aan het doen zijn... Ik ga nu besluiten om eens dus even een uh, kleine huisdiscotheek uh, te maken... tot een uur of één. En uh, dat uh, gaan we ook uh, laten horen. Dat uh, gaan we meteen doen. Uh, dit is uh, Jody Watley. En Don't You Want Me. De meldingen vliegen al uh, weer binnen. Het is uh, 9 minuten over 12 en uh, de brandweer is alweer uitgerucht uh, naar uh, de Lorenstraat in Zandvoort. De normale urgentie staat er dan uh, nog uh, bij. Maar uh, een ambulance is ook uh, al ergens uh, gesignaleerd in Zandvoort. Uh, die is onderweg naar uh, de Centerparks. Ik denk dat er weer een aantal uh, overlaten en eenzellige. van een andere woorden heb ik er gewoon niet voor, toch weer gewoon denken van grote dikke middelvinger in de richting van... Uh, wat hebben wij daarmee te maken met die regels? Maar goed, eh, ik ben ook maar een van de, de mensen die dan maar gewoon plechtig binnen blijft zitten en de plaatjes maar aan elkaar gaat draaien in 2021. Maar voor die mensen die uh, gewoon dat wel doen, uh, heb ik dan nog even vermaak uh, tot, tot aan, sowieso aan één uur. Uh, stone met uh, Time. Daarvoor hoorden we een, een, een nummer, ja dat was ik helemaal kwijt. Volgens mij was dat uh, um, Jodie Watley, inderdaad die. Want er liep iets tussendoor wat helemaal niet uh, tussendoor had moeten lopen. Uh, dat is eigenlijk dit nummer, want uh, die was veel te vroeg begonnen uh, wat, wat dat er gaat. Maar het is uh, een dame die uh, min of meer uh, ja, geholpen is door Rick James. Maar dat hoor je er ook ging vanaf uh, Seduction van Val Young. I take that slide, I'll take Don't put your body, it's so good On Disco Night. We gaan even kijken wat er allemaal een beetje aan de hand is... met deze nacht in het nieuwe jaar. 2021 is begonnen. Het laatste nieuws van NH-nieuws... wat betreft over het vuurwerkverbod. Want er is hier ook het nodige afgestoken. Niet veel, maar toch genoeg om daar je vraagtekens bij te zetten. Dat, dat sowieso. Uh, want uh, um, er wordt gesteld in een uh, bericht uh, wat uh, nou ja, in ieder geval afgelopen avond om tien uur uh, op uh, de site van uh, Noord-Holland uh, van NH-nieuws uh, is uh, te vinden. Um, er zijn uh, de afgelopen dagen en een week al regelmatig kleine, grote en extreme knallen uh, te horen. Uh, maar toch wordt het uh, vuurwerkverbod uh, uh, toch een beetje op de proef gesteld. En het is al massaal genegeerd. Uh, zo stelt... Judy Bakker, de auteur van het stuk. En vanuit de hele provincie komen namelijk klachten over extreem harde knallen en andersoortig vuurwerk. Het verbod op vuurwerk is ingesteld om de zorg te ontlasten. Dat is de reden waarom je dus met je handjes gewoon van vuurpijlen en ratjes knolslagen en strijkers af moet blijven. En dat heeft alles te maken omdat er een grote groep coronapatiënten in het ziekenhuis ligt. En de gedachte is dat als er dus weer een, een of ander onverlaat niet op zit te letten... een eenzellige, zoals wij dat op de dinsdagmorgen noemen... is er iedere vuurwerkslachtoffer gewoon één te veel. En uh, ik heb nu stellig de indruk dat er een beetje uh, de hand mee wordt uh, gelicht... Uh, met andere woorden, we, uh, we steken gewoon een dikke middelvinger eigenlijk omhoog uh, richting de zorg. Want uh, die mensen hebben het toch al druk. Hé jongens, dus waarom ook niet? Uh, ik maak me er echt een beetje boos over. Uh, dat heeft uh, ook uh, te maken met, uh, met uh, de berichtgeving uh, van Beverwijk tot Horen en van Haarlem tot Texel. Het, uh, het houdt maar niet op. En uh, er wordt zelfs gesteld dat uh, in, uh, op het eiland Texel het ook uh, erg onrustig is. Het lijkt wel een oorlogsgebied uh, wordt er uh, door iemand getwitterd. En uh, in Beverwijkse pilotenbuurt, en dat is de tegen Heemskerk aan... wordt al uh, ook aardig geknald, dus het, uh, het, het heeft uh, allemaal weinig zin. Nou, in het nieuws hebben we allemaal kunnen horen... dat uh, in Volendam uh, het, de wijkmiddengebied uh, nogal uh, erg onrustig is uh, geweest. Uh, de politie werd daar met zwaar vuurwerk bekogeld... En uh, wat dat er gaat, is het uh, op dit moment een beetje uh, ja, aan het aflopen. Want als ik nu, uh, nu links en rechts naar buiten kijk, dan zie ik eigenlijk uh, vrij weinig. Maar het is wel reden om eens eventjes uh, de burgemeester uh, zaterdag nog eventjes aan de tand te voelen. Bij Goedemorgen Zandvoort zal hij uh, daar het een en ander over uh, gaan vertellen. Uh, om vijf over twaalf komt de burgervader aan het woord. En uh, dat wordt uh, in twee gehakt, dat uh, interview. Uh, en daar zal uh, David Molenburg wel uh, zijn kant van het verhaal over deze nieuwjaarsnacht uh, gaan uh, vertellen. Uh, nou mijn idee uh, is er uh, is, is, is een beetje, ja het valt enigszins mee. Maar uh, als ik het uh, nu zo uh, ja, knal, dat, dat doen we nog steeds. Uh, nu niet meer, maar uh, rond de 12 uur was het toch echt eventjes uh, uh, even onrustig. Um, hier en daar um, en um, dat is eigen waarneming zeg ik er even bij maar ik heb wel zoiets uh, van jongens uh, uh, ik hoop maar dat de, de ruiten nog uh, in de spolingen uh, zitten want uh, er wordt uh, een beetje al gewoon, gewoon uh, luk, raak, uh, gewoon vuurwerk uh, afgestoken en dat, uh, dat vind ik uh, drie keer niks uh, besef uh, dan uh, dat, uh, dat je dan uh, maar even gewoon een jaartje over moet slaan uh, dat geduld moet je dan maar opbrengen uh, nou, uh, dit uh, zeggende uh, heb ik alweer een, eigenlijk een beetje uh, een de nodige vieze smaak uh, weggelopen spoelen. Ik ga gewoon weer eens eventjes iets uh, draaien waar we, we een beetje vrolijk uh, van kunnen worden. Want het uh, is een lange uitvoering van Five Star, Find The Time. Ook zo'n uh, fijne disco uh, knaller. Met het woord knaller dan uh, eventjes uh, een beetje plastisch uitgedrukt eerlijk gezegd. En hij deed het wel aardig. Het waren de familie Pearson die dat deed. Lange uitvoering in ieder geval. Hier in de buurt had ik uh, met een paar cornuiten... Uh, hadden we zo'n uh, tuin en keukendisco. En dat uh, gebruikten we dan ook veelvuldig. Gino Socio deed het ook altijd uh, aardig in die uh, periode. Try it out. En daarvoor hoorden we natuurlijk uh, de, de dames en de heren... Pearson, zoals het toen nog uh, heette, uh, Five Star... Kwamen uit Engeland en uh, ze wisten toch uh, aardig uh, wat uh, leuke dingetjes uh, eruit uh, te brengen. Nou, ik ga nog even uh, kijken wat er, of, er nog, uh, of mijn huis er nog uh, overeind staat. Want je weet het maar nooit uh, met die rande bielen die er is om ze uh, hier rond te uh, lopen in, uh, in dit dorp. En dat is dan ook uh, gelijk meteen even om te kijken en te weten. Of, uh, of ik straks ook uh, gewoon uh, veilig uh, het uh, slot in mijn uh, uh, deur kan steken. Dat is een beetje gewoon uh, de strekking uh, van het verhaal. Daar komt het in feite eigenlijk in het korte af en neer. En dan uh, vind ik het, uh, denk ik, zo dadelijk wel mooi geweest. Want uh, ik sta hier al vanaf gisteravond 7 uur. En <laughs> het, is, het, is, het gaat, uh, gaat de goede kant op. Nee, nee het, is, het is bij twee meldingen gebleven na uh, middernacht. Een brandweer en een ambulance, dat, dat valt nog mee. En dat is, dat is nog wat te overzien. En als ik nu links en rechts gewoon om me heen kijk... dan begint het ook gewoon redelijk stil te worden. Er zijn dus toch nog mensen die dan weer verstandig zijn. Laten we dat dan maar gewoon doen. Hè? Dus dat is een beetje het verhaal. Goed, uh, aan alles uh, komt een eind. Uh, dit uh, uh, gedeelte van, van uh, de, uh, 2021 uh, hebben we gehad. Morgen, dan uh, gaan we gewoon natuurlijk uh, verder. Uh, sowieso tussen 1 en 3 is er een uh, lunchroom. Uh, daar zullen Marja en Pim uh, uh, de nodige aandacht besteden. En dan kunnen mensen, als het uh, goed is... die kunnen dan ook uh, hun nieuwjaarsmensen uitspreken. Uh, Zeker de medewerkers. Dus het uh, uh, zou zomaar maar kunnen zijn uh, dat, uh, dat ik ook nog uh, ergens uh, geplaagd word. Hoewel, ik weet niet of ik uh, dat 1, 2, 3 uh, ga doen. Maar het is uh, uh, natuurlijk wel leuk om dat even mee te maken. Dan om 4 uur, dan is het uh, zover. Want dan uh, gaan we die nieuwjaarsfilm ook nog voor een deel op de radio uitzenden. Wat zeg ik? Het hele gedeelte, ook op de radio. Maar op TexTV of het tv-kanaal wat we hebben, daar wordt het ook uh, vertoond. Het is ongeveer een half uur. Maar de audio uh, weet je dan ook uh, te vinden op de radio. En uh, ik, zei de gek, moet dan hier om vier uur ook uh, weer zijn. En wat daarna gaat gebeuren, ja, dan uh, ga ik het denk ik ook nog uh, wel even een uurtje uh, radio maken. Misschien wel uh, tot zes uur. Binnen dan toch, hè? Dus dan uh, kan ik net zo goed gewoon blijven. En hoe het er verder uitziet, nou geloof ik, uh, blijf dan maar gewoon luisteren. Want dan uh, kom je er vanzelf wel achter. Um, deze is uh, dan uh, als afsluiting van deze de Nieuwsdag. High Fashion en Feeling Lucky Lady ik zich uh, tot morgen. Dag hoor. Stay, when life is hard. Just stay